Verwacht. En Den Bos is verkozen tot fietsstad 2011. Volgens de Fietsersbond was de jury unaniem onder de indruk van alle inspanningen die Den Bos heeft gedaan om het fietsen aan te moedigen. Eerder kregen Venendaal, Groningen en Houten de titel van de Fietsersbond. Het weer dan nog, vanochtend in het Noordoosten nog even zonnig. Het laatste overal bewolkt en nevelig, maar het blijft wel droog. Het wordt 5 graden in Groningen en een graad of 10 in Zeeland. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. We wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, Tussen naar de Westenbranik en 5 kilometer. En richting Amsterdam 7 kilometer tussen Barneveld en Afland-Bunschoten. En nog eens een keer 10 kilometer tussen Bussum en knopen Diemen. A2 Den Bosch naar Utrecht tussen knopen Dijl en Everdingen 14 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam 13 kilometer tussen knopen Prins Klauspen en Hoogmade En richting Den Haag staat 4 kilometer bij Hoogmade. A6 richting Muiden tussen Almere-Buitenwest en knopen berg, 13 kilometer. Op de A7 naar Zaandam tussen Purmerend noord en Kroepersaandam 10 en op de A8 richting Amsterdam tussen Krommenie en Kroeperskoenplein 6 kilometer. A9, Altmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en op nog 15 kilometer. En op de A12, Den Haag naar Utrecht 7 kilometer tussen Blijswerk en Gouda. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Papendrecht 12. En op de A20 naar Gouda, 4 kilometer voor Klopert-Brechtseplein. A20 in de richting Gouda, voor Klopert-Gouden 8. A27 Breda richting Utrecht, bij Nieuwegein 4. En vanuit Almere naar Utrecht, daar staat 7 kilometer tussen klopert en bildhoven En op de A28 richting Utrecht, daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen Nijkerk en Afritmaarn. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...bij Goedemorgen Zandvoort in het tweede uur. Nou Betty, we gaan, uh, we gaan lekker volgens mij. Ja, he, het gaat lekker vanmorgen. We hebben ook allemaal leuke gasten vandaag. Ja. He? Echt heerlijk. En het, uh, het weer is ook super. Ja, de zon uh, schijnt lekker. Heerlijk. Uh, nou, We hebben ook een heel leuk programma nog straks, uh, de agenda. Uh, zullen we even het programma doen van ja. uh, tweede uur? Wat gaan we het de tweede de tweede de, stukje doen? Wij gaan uh, beginnen met uh, onze nieuwe wethouder, Belinda Goranson. Zegt dit goed? Geuransson. Geuransson. Ja. Geuransson. Geur geur nou, officieel is dan Jeuransson, maar ja, dat... Uh... Ja. Wat kon jij oorspronkelijk uit Zweden of jouw Nee hoor, we gaan naar Amsterdam oorspronkelijk. Geuransson. Geur ik heb de naam van hem gekregen. Ah, ah dat moet ik ja, ja, dat is zo'n vraag. Haar vragen. man zit er ook voor, nou, waarschijnlijk de eerste en de laatste keer bij. Dus we, we gaan hem dus helemaal ondervragen. Ja, je, de vrouw tot vrouw vragen en de ja, man tot man vragen, Ja, precies. Ja, dan, dan krijg jij het een stuk drukker. Uh,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 Nou, uh, ik geef jullie het woord en uh, ik, ik ga achterover lang leunen. <laughs> nou, dat hoeft niet helemaal. Jij mag zometeen alle politieke vragen stellen. Maar ik heb een lijstje gekregen van uh, onze redactie. En ik denk dat uh, dat wat allemaal met vragen die ik kan ik aan jou ga stellen, Belinda. Nou, en als prima. je geen antwoord wil geven... Dat, nou, dan zeg ik het wel hoor. Dat dat zeg... het. Zullen we ja. zeggen dat ze één keer mag passen? Het <laughs> is, nou, is van het uh, dat, dat programma op zondagavond ja. ook, hè? Wie is Belinda?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 Dus daar komt hij van vandaan. Die komt ja. uit Zweden vandaan. Sorry, die komt uit Zweden vandaan. Uh, mijn overgrootvader. Dus het zegt ons helemaal niets. Ik spreek geen Zweeds. We zijn er toevallig één keer geweest. Twee jaar geleden. Maar dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Nee, ik dacht meer in de, de voetbalwereld dan. hè? Maar ja, nee. nee dat is nee. het dus nee, niet. Niks van ons. Niet aan een beroemde feilorde blijven halen. Hij heet soms. Ja, dat is het. Ja, en hey, wat is jouw voornaam? Uh. Olof. Olof Keurensen. Dat is de man dus eigenlijk de voornaam is ook wel een beetje blijven daar weer op ja, ik dat moet een beetje ja. bij elkaar passen. Ja, heel ja. leuk. Ja. Je familie-samenstelling, Belinda? Nou, ik ben getrouwd met Olaf, dus. Ja. En we hebben uh, drie kinderen. Uh, de oudste is een tweeling, een jongen en een meisje. En die worden maandag worden ze 17. En dan uh, nog een jongen erachter, en die is uh, 14 geworden van de zomer. Leuk hoor. Ja. En wie zijn je helden? Mijn helden, ja.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 We hebben een aircom die ze alleen thuis draaide. Dus okay. gewoon voor de rest uh, overdag hebben, uh, werkt hij niet. Hij bent buiten. Mm, wat beschouw je als je grootste mislukking? Ja, we hebben ze niet gemaakt nee. hoor, de vragen. Yvonne, nee. hè? Yvonne. Je mag ook gewoon zeggen, die heb ik gewoon niet. Ik zou het niet eens weten. Maar dat geloven wij natuurlijk niet. Nee, maar ik zit ook echt te denken van wat grootse mislukking. Nee. koop nee dat, nee, dat vind ik geen mislukking. Nee, dat vind ik geen eens een mislukking, nee. Dat is jammer. Dat is jammer, nou, dat is de andere. Ja. Ja, dat was hetzelfde met die windmolens, dat is ook jammer. <laughs> Ja, dat was je gisteren aan ja, TV, uh, tv hè, ja, bij de wereldreis ja. door. Ja, gaan, ja. We zo, gaan we zo nog even. Nee, nee, nee ik heb niet echt uh, ja, ik heb met uh, mijn rode tijd heb ik een jaartje extra gedaan. Dat is toch misschien Ach, Nee joh. Maar dat was meer omdat het zo gezellig was ja. eigenlijk hè. Ja, ik ja. noem eigenlijk ook geen mislukking. Nee. Heb, je, heb je hobby's?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 Dat circus antwoord. Ja. ja. Nou, met volgens nou, heel uh, mooie ja, vragen. Belinda, dankjewel dat je hier allemaal wilde beantwoorden. En nu gedaan, dan krijg je aan, de man. Ja. Dank ook aan die Ja. Yvonne. Ja, en ik ga eerst nog natuurlijk even naar Olof. Olof, ja, zo kom je er niet vanaf. <lacht> ik ga nu dezelfde vraag aan jou stellen, nee maar grapje. <lacht> maar ik vind nou, het. wel leuk. dat het antwoorden een beetje op elkaar lijken. <lacht> ook kepper leuk vindt. <lacht> maar ik vind het wel leuk als je even een soort sfeerimpressie uh, geeft van uh, Belinda. Want je kent haar natuurlijk het beste.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 Dus als ik met haar praat begrijp, ze wat ik bedoel. Kijk, dat is al heel anders. Hoe is het met de brug, het, het, het, het, het naast elkaar praten van tussen vrouw en man? Hoe gaat het bij jullie? Is dat toch een beetje te beslechten? Of meestal is dat een ramp tussen in relaties? Ora, bo, nou, een vrouw, typische vrouw dingen, typische man dingen, die worden altijd Ja, uh, yeah, daar hebben we het niet zo heel erg veel over. <grij vision> <sense carnide> dat vermijden we een beetje. Dat is vaak het geval waarschijnlijk. Pliega. en andere <laughs> kwaliteiten?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 Assurantiekantoor. Uh, hier in Zandvoort? Of, uh, ja, in Zandvoort. Hoe heet het? Geurensenassurantie. Geurensenassurantie. Ja, <laughs> ja, ja. nou, ik, ja, ja, ik, ik heb er nog niet van gehoord, nee, maar. Ja. heel uh, voor de ja, hand ja, Maar misschien een mooie tip voor ja. mensen in uh, Zandvoort. Van, nou, heb je nog iemand nodig? Dan uh, ga naar ja. Assurantie. We zullen je telefoonnummer niet noemen, anders wordt het, uh, nee, maar, klaar, je kan maar, dat. Ja, ik het intoetsen he, op Google. Ja, ja, precies, ja. kan dat? Oh. <laughs> nou, uh, dankjewel Olaf voor de antwoorden. En toch nog even een stukje politiek je hebt uh, ja, Wilfried Taters was een uh, ik heb hem als een hele prettige fijne man uh, ervaren, maar hij, uh, voelde, hij benoemde zichzelf als een soort kop van jut uh, wat ik me ook uh, kan snappen, in, de, in Zandvoort hecht de gemeente, mensen kennen elkaar, het is heel persoonlijk anders dan in Amsterdam of in Haarlem he, waar het wat meer uh, afstand is en Wilfried had er nog zoiets van nou die ging ook wel eens op de barricade staan en die, die stapte zijn hoofd nog wel eens boven het maaiveld uit dus dat was uh, lastig uh, hoe zie jij dat?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 Ja, Hans Drommel die zei eigenlijk van de week in, in een stuk Dat las ik op het internet over Wilfred Het is een keeper Die gaat daar voor het doel staan En die gaat daar helemaal voor staan ik er, denk komt dat ik ga, er komt niks langs Ik denk dat ik wat meer een, een aanvallende middenvelder ben ja, okay. Om dan even in de voetbaltermen te blijven Ik denk dat ik uh, uh, ja, Ik ben qua persoon gewoon Een ander, ander type van, Dan Wilfred is Dus dat is gewoon uh, Ik denk dat ik iets uh, Dan zing ik het wel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 wat op dit moment gaan is is zijn uh, het zijn toch de projecten de projecten de, ja, heb de je projecten 2 3 louis david's carré en ja. uh, midden Boulevard. Ja. en wat je gewoon ziet um,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 Um, Kimo, dat is dan de uh, relatie natuurlijk ook weer met het strand met, uh, met onder andere uh, de Noordzee. Wat is Kimo? Dat is een, een, een overleg van kustgemeentes okay, eigenlijk. Ja. En um, Middenboulevard als uh, project. Ah, nou daar ben je heel blij mee. Je, je minst favoriete kan ik gokken, maar ik vraag het toch nog maar even wat is je minst favoriete onderdeel? In deze? Ja? Ik, ik, ik neem nee, Midden Boulevard, maar... Ja. Nee, nee, nee, niet eens want ik zie daar eigenlijk ook wel weer een uitdaging in. Oh, okay. in zitten. Maar, ja, dus ik heb niet iets dat ik zeg van, nou daar zie ik zo ontzettend tegenop er zijn onderdelen waarvan je gewoon iets hebt, ja dan moet je iets meer in, in ontwikkelen en inlezen maar dat uh, komt wel goed. En het meest favoriete? Ja, ik toch wel toerisme. Toerisme? Nou, ja. ja, daar gaat het, uh, daar gaat het in zo'n. Ja, maar dat is ons dorp natuurlijk ook, daar uh, moet het ook van leven toch ja, eigenlijk? Ja, dat is het. Ja, en dat is ook het leukste. Ja. Nou, uh, heb jij nog een vraag? Nee, eigenlijk, uh, nee, eigenlijk nee. niet. Ik vind het heel leuk dat ik je nu zo uh, persoonlijk ja. heb mogen leren. Ken. Dat zal uh, vaker ja. gaan gebeuren, uh, neem ik aan. Ja, graag. Als er ja, ja, ja. Olaf, wil jij nog iets toevoegen? Nee, ik, uh, ik kan niet nog iets verzinnen wat er nog gezegd ja. zou moeten worden. Prima, nee. nee. nou, dan hebben we, een goede, hebben we een goed beeld uh, kunnen schetsen. Nou, ja. ontzettend ja. bedankt uh, Belinda. Jullie ook bedankt. Naam CFM, heel erg veel succes. Dank jullie voorzitter succes. is ook een oude vvd krak -krakker. Ja, ik weet het. Graag,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 Vandaag was lang genoeg.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 Stemdolby, mooi gezongen hoor. Welkom, terug bij Goedemorgen, Zandvoort in het Hotel Hoogland. Betty. Ja, wat een drukke ochtend hè, Richard. Ja, het, is, het is heel Het druk is en helemaal en, lekker druk en gezellig. Ja. Er gebeurt van alles. En we uh, hebben de gezelligste man van Zandvoort nu aan kantoor, hè? Ja. ja. Een, een goedemorgen, morgen. Goedemorgen, Betty. Goedemorgen, Richard. En, uh, hij is ook voorzitter van CFM, dat blijf ik zeggen. Want ja. ik ben zo ontzettend wie? blij. Ik ga het je toch nog een keer zeggen. Ik ben zo ontzettend blij dat jij voorzitter bent. Ja. ja. Maar, als, jij ja. als jij hier uh, voorzitter bent, gaat het zoveel beter. En het kost zoveel voor. tijd, maar het is zo leuk. Maar het is ja. ook zo'n prettig mens. Hoeveel uur ben je... we kaartjes, hè? zijn Ja, ja, dat is... Oh ja, <laughs> je, je die hebt kaartjes. Ja. Ja, ik wil uh, het vrijwilligersfeest. Ja, nee. ja en terecht. Daar moet je ook naartoe. Hoe, hoeveel uur besteed je aan de... Uh, niet overdrijven, uh, drie dagen per week. Fulltime voor M als de, voorzitter van Zier. Ja, ben ik mee bezig, maar het is leuk. Maar ja. nou, blijf nog lang bij ons... Uh... Ja, maar weet je wat het leuke dan ook is, Richard? Dan is er wat in het dorp. En wie zie je dan als verkeersregelaar? Ja Alsof je niks te doen hebt. Ja, echt. Ja. Ja. Ja. Maar goed, lieve ja, mensen, ja, waar waar voor, waarvoor ben ik hier? Want het is me even heel kort hoor. Ja. Uh, uh, op dit moment is Sinterklaas bezig om met uh, de, de gemeente of de stad Dordrecht binnen te varen. En als het goed is, dan komt hij daar over een klein half uurtje aan.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 Um, de, zijn pakjesboot 12 die is, ligt iets te diep in de zee en die kan niet over die banken heen mm -hmm. dus wat gebeurt er nu, hij vaart met zijn pakjesboot naar een daar staat de grote redboot ligt daar klaar van Zandvoort oh, en daar gaat hij op zitten met een zootje pieten en pakjes en dergelijke maar, en... maar, die, maar die pieten die zijn toch weg? die zijn, die zijn er toch niet? Hoe ja, gaan, nee, dan? ja dat is allemaal geruchten dat is niet waar ja, hij en... heeft een aantal vaste pieten heeft hij bij zich ik heb vanmorgen Zand op, op de radio Klaas nog gehoord, en toen was hij alleen op het stoomschip. Inmiddels is, inmiddels is dat gecorrigeerd. Oh, dat is er nu. Kijk maar naar de gelukkig. televisie, dan zie je er een aantal pieten op. Oh, heel blij om. Maar het is een combinatie, want die redboot is niet zo verschrikkelijk groot. Dus een aantal pieten zitten op de redboot. Ze kunnen niet allemaal mee. En er zijn een groot aantal boten eh, pieten en die komen via het strand met, met auto's, komen ze hier naartoe schuren. En die zijn allemaal rond half twaalf op de rotonde en op het strand.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 Dus er komt een ander een paard en dat horen we straks. En nee, dan gaat hij vervolgens, want uh, ik denk dat hij hem omstreeks kwart voor één bij uh, het gemeentehuis is, gaat hij de trap op, wordt hij ontvangen door de burgemeester en natuurlijk ook de wethouder, Belinda Keurensen, die staat daar ook. Ja, die kennen we inmiddels. Uh, ja, ja, die ja, kennen we. Staat er ook. Ja. En uh, Sinterklaas zal dan iedereen toespreken. Het enige wat van belang is zingen, zingen. zingen want zingen. als er niet gezongen wordt. dan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 Als je nog een goedkoop cadeautje wil, ga dan even naar de kerk. Want daar is op dit moment een grote bazar. En dan kan je voor spotprijsjes kan je daar een leuk cadeautje kopen. Dus ga even langs de bazar, Protestantse Kerk, Pieter. tot 4 uur vanmiddag. Pieter, wij moeten zometeen ja. een ja. beetje inkrimpen. Dus ik weet niet. Ik wil je nog één ja, afsluiting. Uh, straks om 12 uur kunt u luisteren naar een interview met dokter Gerard Mol. Hij is inmiddels 80 jaar. Een hè man.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 Zetten. En daar gaan we straks over praten van 12 uur. Mooi onderwerp. Is er een Bolstraat in Zandvoort? Nee, dit is nog geen Dokter Bolstraat, maar die komt er vast. Die komt er vast. Ik wens jullie veel geluk. Ja, en Pieter, jij heel veel succes straks met je programma. En morgen met het binnenhalen van Sinterklaas. En morgenavond mogen jullie je schoen zetten. dat weet ik nu al. dank je wel. blij om. Dank je wel. Fijne uitzending verder. Oké, Pieter, bedankt. Succes van 12 uur. Nou, dan gaan we gelijk door. Maar we draaien ja. even iets klassiek nu. Nou ja? Nee, we gaan gelijk nee, door. We gaan gelijk door. door. Uh, aanschuift Johan Berenpoot. En die is bestuurslid van Classic Concert. Lekker zit uh, Johan. We Welkom Johan. Door we hebben het lekkere uh, druk en dat vinden we altijd erg leuk. Dus dat uh, is prima. Ja. Want we krijgen een nieuw klassiek concert. En uh, volgens mij wordt dit een keer een, echt een klapper. Weg. Ja, volgens mij ook. Vertel. Nou, ja, uh, wij we moeten wel bij de bikini anders hoort niemand. Ja, dat zeker wel worden. <laughs> eh, want we hebben opnieuw uh, beslag geweten te leggen op uh, de Maastricht-star, het hele beroemde uh, mannenkoor uit uh, Maastricht. Wereldberoemd, hè? Ja, die zijn inderdaad wereldberoemd. En die zijn hier uh, twee jaar geleden ook geweest. En het was zo'n gillend succes dat uh, ondanks de hoge kosten die eraan verbonden zijn, hebben wij het uh, verantwoord gevonden om ze weer te krijgen, omdat ze zo goed zijn. En, uh,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 de reistijd die ze nodig hebben, want het is allemaal streng geregeld. Rijtijden. Ja, maar ze het met... ligt natuurlijk niet naast Nee, nee, nee, nee, nee, nee. En uh, ja, komt er komt een hele grote dubbeldekkerbus, of twee bussen komen eraan. En, uh, ja, dan weet je niet wat er gebeurt hoor, als dat spulletje binnenkomt. Nee. Maar de mannen kunnen geweldig goed zingen en uh, ze ja, hebben hun eigen, is een hun eigen vaste uh, solist, Berschellings prachtig bas. En daarnaast een uh, bekende Sopraan, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië, maar in, inmiddels Nederlandse geworden, die ook veel in het buitenland optreden. We hebben speciaal gevraagd om een sopraan erbij, omdat uh, het nou allemaal mannen zijn. En vorig, vorige optreden was ze ook een hele goede sopraan. En dat bleek heel goed te werken voor de afwisseling dat er opeens een vrouw op het podium ja. staat. Want er staan wel 120 mannen van de mestrechten uh, daar. Dus, uh, kijken. Ja, en dan, <laughs> ja Dus... Uh, Nee, daar, daar zien we weer met, met veel genoegen aan uit. En, en hoe kunnen we aan kaartjes? Kunnen kaartjes, die, die, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Het het ja. wel goed met de volgkoop. Nou, ik schat nog zo'n 100. Nee. Maar dan houdt het ook wel op. En uh, die zijn verkrijgbaar bij de kaarswinkel van Peter Tromp op de Grote Krocht. Ja.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 zakelijk, dat, uh, dat er veel mensen komen. En hoe duur zijn de kaartjes? Die zijn uh, 20 euro. 20 euro? Ja. Okay. Nou, voor mij is het ja. helder. Wij ook. We gaan lekker nou. naar de kerk. Goed zo. Ja, dus, prima. Ja, jullie weten net 20 november om half drie in de Agatha Kerk, de Maastrichter staar. Juist. Ja. Helemaal goed. Helemaal Dank goed. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Ja. Tot is ja. ja, mooi dat zo'n klein dorp weer groot kan zijn. Hè? Ja, ja, ja, toch? We doen ons best. Ja, ja nou echt en, goed, de, goed uh, hoor. Ja. ja. we gaan nu uh, naar de muziek. Ja, want we gaan even een uh, echte Tesschellinger zanger, komt er, en dat is Hessel. Want we gaan straks een, onderwerp, we gaan over straks te gaan een yes. onderwerp over de Schelling doen. Dus nu Hessel met okay. A Singer Doesn't Interfere. Ja, The cries and whispers of an empty house You never want a baby to be won by you Take it or leave it In the atmosphere The singer doesn't interfere Take it or leave it In the atmosphere The singer doesn't interfere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 In the atmosphere, a sand doesn't need to Mr. October's message, your skin. Take it, or leave it in the atmosphere, a singer doesn't interfere. Take it, or leave it in the atmosphere, a singer doesn't interfere.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 Ja, dat klopt. En uh, als het goed is, Cor Clip, hij is Cor ook al aan de, aan de lijn. Uh. Oké, okay, Cor. Nou, um, jij gaat het even begeleiden, de, de, de, de techniek. En uh, om twaalf uur ga jij lekker uh, de techniek doen voor, uh, voor Oud-Zandvoort. Uh, ja, is dat is nou uh, een Jan Kool. Huh? Wat zeg je? Dat doet uh, Jan Kool. Oh, jij gaat niet de techniek doen van uh, oud Oké, okay. nou heel ja, fijn dat je nu in, uh, in de studio nu zit. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, naar Cor Kliphuis, kan, uh, kan die naar boven komen, zou ik maar zeggen? Ja, die kan naar boven komen. Kijk uh, Cor, <laughs> nou, waar de techniek allemaal niet voor staat, zitten wij in Ho Ho Hotel Hoogland. En uh, waar zit jij Cor? Ik zit thuis. En waar is dat? Dat is in Alkmaar. Dat is in Alkmaar. Dat, dat in Alkmaar en Bergen.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 En de contacten tussen de Schellingers in stand houden. En willen gebruiken en de taal. Maar uh, dan kun je dat toch beter op de Schelling doen? Of uh, is dat dan nee, niet van dat, uh, dat Nee, uh, dat kan ook aan de wal, zoals wij zeggen. Ja, ja, aan ja. de wal. Bent u in de schelling, hè? Wat zegt u? Bent u een terschellinger? Ja, ik ben een, uh, nou zeg maar, een studete Ik heb daar vanaf mijn jeugd, lagere school, ik ben er niet geboren, maar lagere school, uloopschool, school, hebben we dat gedaan daar. Ja. En dan ging je varen, ja. je werd boer. En hoe is het nou om op Terschelling te wonen? Want het lijkt me zo ontzettend leuk. Want er zitten hier twee Terschellingen fans. Ja, wij zijn al wonen. twee... Uh, is, is, dit is, het is ons uh, meest favoriete eiland. Ja. Dus uh, ja. een leuk onderwerp voor en, ons. Hoe is het nou ja. om daar te wonen?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 Het moet overal geweest zijn, en als dat klaar is, dan hebben we weer rust. En dan gaan we een week later gaan we weer richting Alkmaar. Lekker. Maar meneer Kliphuis, uh, vanavond hebben jullie dus de bijeenkomst. Ja. En um, komen dan echt mensen uit, echt door, van heel Nederland hier naartoe? Uh, vanuit heel Nederland, ja. Ik heb vanochtend telefoontjes gekregen. Dat, uh, dat zijn allemaal beschellingers. Ja. En er komen mensen uit Workum, uit Harlingen, uit Petten, wow. uit Rotterdam, uit uh, de IJmondregio, uit Apeldoorn, uit Doesburg. Meneer, meneer, ja. meneer Kliphuis, waarom Zandvoort? Goeie vraag. Goede vraag. Voordat wij naar Zandvoort.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 Dus omdat, zeer tot tevreden Dus omdat de penningmeester in Zandvoort woont, uh, is de hele ja. vereniging neergestreken in Zandvoort. En ja, wie, en wie is de penningmeester? En de dochter van die man is nu penningmeester. Ah, oké. Okay. Hoe heet ze? Dat is Nienke. Nienke Achter Van Paulé van Keulen. Nienke van Keulen. Ja, van nou, Paulé van Keulen. Nienke van van Keulen. Dat is ook een adellijke naam zelfs. Ja. <laughs> ja. Precies getrapt. Ja dat, dat ook... uh, ja, dat dat, is, kan dat ook. is zo...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 Toch is er iets wat ons verbindt en te glimlacht als ik zeg dat ik die week aan het strand nooit meer zal vergeten, want zij was een eer. met een glas, uh, glas om ja, als het gaat kraken jongens of als er vonken komen dan uh, dan weet je dat. Ja. Betty en ik zitten er helemaal bij mee te zwijmelen met de muziek en ze uh, ja. zei van ja, jij ik, bent ik, helemaal in de war, die je helemaal in de war. Ja. Nou, ik ben, jij bent dit jaar al nog niet geweest, zeg ik, en ik, denk, ik zeg nou. En ik ben ook niet op de schelling geweest maar, nog ja, dit jaar. Maar je gaat ja. uh, elk jaar, zeg je. Ja. Nou, we gaan even naar de agenda voor de komende week. Uh, vandaag is het de laatste dag van neem je niets voor en doe alles week.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 En ik zie ook weer dat Pieter juist, ja, onze voorzitter, hij, hij heeft niks te doen. de verbindende Nederlandse teksten ja, leuk, heeft he? gesproken. Helemaal leuk. Ja. Ja. Nou, wil je nou nog meer, uh, meer erover weten, dan kijk dan naar de website elkaar www.novafilmvideo.nl En daar kunt u meer over deze ja. film en de uitreiking uh, bekijken.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 Goede zaak dat de nationale hypotheekgarantie voorlopig op 350.000 euro blijft staan. Volgens de NWM is dat nog steeds hard nodig.